Het weer. Vanavond buien, vannacht langzaam droger. Morgen veel bewolking en opnieuw buien. Er is dan bijna geen zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Henry Schut Goedenavond, FC Twente kijkt op deze dinsdag hoopvol vooruit op het nieuwe seizoen... met zijn nieuwe aanwinst Dusan Tadic. Twee keer lukte het niet om hem weg te halen bij FC Groningen. Uiteindelijk kreeg een opgeluchte voorzitter Joop Munsterman zijn zin. Wij vonden dat we echt zo'n speler nodig hadden. En nu uiteindelijk is het al gelukt. Dus ik ben inderdaad opgelucht. En zo meteen horen we Munsterman uitgebreid. Op de dag af is het tien jaar geleden dat Feyenoord in het eigen stadion de UEFA Cup won. Vlak na de moord op Pim Fortuyn was de stad verdeeld. Moest die finale wel doorgaan? Voor mensen die eigenlijk niet zoveel met voetballen hadden, vonden... ja, je kan niet voetballen. Maar heel veel Feyenoord supporters die ik tegenkwam hier in de stad... die uh, raakten steeds meer overtuigd van het feit van... we maken er ook een eerbetoon van Pim, aan Pim Fortuyn van. Dat zegt Emiel Schelvis. Hij vertelt zijn verhaal over een paar bizarre dagen in Rotterdam... tien jaar geleden. En meer Feyenoord, Roysten Drenthe, wil terugkeren naar de Kuip. Morgen beginnen in China de wereldkampioenschappen boksen voor vrouwen. Marichelle de Jong is een van de Nederlandse deelnemers. Zij staat eerste op de wereldranglijst in haar klasse. En dat is een unicum. Ja, ik ben er best wel trots op dat ik als eerste de Nederlandse bokser op nummer 1 wereldlang staat. Dus het doet me toch wel goed. En verder blikken we vooruit op de finale van de Europa League. Die is morgenavond. Dat allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Twee dagen geleden zaten de voetballiefhebbers in Enschede nog in zak en as. Hun club sloot het seizoen af met de derde nederlaag op een rij... en de tegenvallende zesde plaats in de eindklassering in de Eredivisie. Vanmiddag leek het even alsof dat allemaal niet was gebeurd. Goed, de drie. Close, close, close. Klinkende champagneglazen en een lachende voorzitter Joop Munsterman. Hoop doet leven blijkbaar na de vurig gewenste Dusan Tadic. Nu die officieel speler is van FC Twente. Het rampzalige einde van het seizoen maakt zijn komst voor Munsterman niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk. Ja, hij is gewoon noodzakelijk. Ja, heel noodzakelijk. Maar ja, we hebben niet voor niks geprobeerd om hem in augustus te halen. Toen weer in december te halen. En, uh, en nu opnieuw. Is dat ook een beetje met het oog op ja, misschien wel vertrek van andere spelers? Ik bedoel, er wordt aan alle kanten ja. getrokken aan de voorhoede met name. Nou ja, dat is natuurlijk altijd zo. Kijk, uh, vorig jaar hebben we te maken gehad met Ruiz... die echt om, uh, om, om acht minuten voor twaalf wegging. En daar hadden wij eigenlijk toch geen rekening mee gehouden. Omdat, ja, hij ging wel naar Londen, maar hij zei... Ja, on a play, for Fulham. Ja. Uh, Doet u dat nu wel? Houdt u daar nu wel rekening mee? Ik, hou, uh, ik heb daar ook van geleerd, ja. En we uh, dachten, we nemen nu geen enkel risico. Voordat er iemand weg is, hebben wij in ieder geval uh, weer een, uh, een winger terug. kan ik me zo voorstellen dat Dusan Tadic niet de enige aankoop gaat zijn uh, de komende zomer? Is het zo dat u wacht tot na de play-offs met bekijken wat u uh, op dat gebied gaat doen? Nou, het is, ook al, het is eigenlijk andersom. Ik heb het al eens vaker gezegd. We zitten natuurlijk uh, als club achter in de beurs en de spelers uh, zitten in de driver's seat. Ja, als er iemand onverhoopt weggaat, dan, uh, ja, dan kunnen wij pas kopen. Het is, misschien... het is een kwestie van anticiperen op of... ja, ja vind ik wel. wel. Het is wel nu vanaf nu wel een kwestie van anticiperen. Kijk we hebben uh, Bieland ook al gehaald. Dat is ook, uh, ja, mocht dat ook wel eens dus weggaan, dan hebben we in ieder geval Bieland. En uh, we wilden natuurlijk ook uh, wat meer linkspoten in, uh, in, uh, in, in de selectie. Nou, dat zie je met Bieland, dat zie je met uh, Kuiper, hè, die is ook terug. En Tadic, dus wat dat betreft hebben we ook wat evenwicht in het, uh, het elftal terug. Er staan die play-offs nog voor de deur, het kan nog alle kanten op. Maar uh, het reguliere seizoen, wat zou u in drie zinnen daarover kunnen zeggen? Nou, ik uh, vind dat we een heel najarig terug hebben. He, het begon al met het instorten van de tribune... Ehm. Um, Adriaans is uh, helaas bij ons weggegaan. En. Uh, nou ja, na PSV heeft het voetbal niet bepaald meegezeten. Dus we hebben. Uh, geen florissant jaar achter de rug. Um, wat valt daar aan te doen in uw ogen? U zegt uh, qua aankopen. we gaan weer eens kijken wie er gaat lopen. wie er ja. weg gaat. Maar zijn er andere maatregelen te bedenken? Nee, en, en dat zien we ook niet. Kijk, wij hebben het gevoel dat we bij de club uh, heel goed bezig uh, zijn. En uh, kijk, het is wel zo, uh, als je dat in de grafiekvorm zet... is dat uh, sportieven altijd vooruitgelopen zijn op de organisatie. Dat het nu andersom is, de organisatie uh, begint nu pas op stoom te komen hier. En uh, ja, nu het, liep het sportief uh, even achter. Ik denk dat volgend jaar alles weer bij elkaar komt. En uh, ja, wij voetballen, uh, volgend jaar willen wij gewoon in de top 4 voetballen. Steve McLaren een uh, keer, uh, nou, laten we zeggen, halverwege het seizoen vorig jaar uh, terug hier... Ik neem aan dat u ook iets andere verwachtingen had... van het resterende deel van het seizoen. Nou Ja, natuurlijk. Kijk, wij, wij waren op dat moment tweede. En, en ik moet zeggen, tot en met PSV hadden wij andere verwachtingen van het seizoen. Nou, hebben we altijd wel gezegd, voor, voor, of in het begin van het seizoen... wij moeten in die top 4 voetballen. En wie van ons vieren dan kampioen wordt, dat zullen we zien. Waarbij wij altijd realist zijn... We hebben nu eenmaal de derde uh, begroting van Nederland. En uh, nou, zo bezien is dan de derde plek een heel reële optie. Nou, dat is ons niet gelukt. Maar tot en met PSV hebben we echt wel gedacht dat we in de top drie zouden eindigen. Dat we in ieder geval niet de na competitie zouden moeten spelen uh, voor een plaats in Europa League. Maar in wie bent u dan het meest teleurgesteld? Is dat bijvoorbeeld de ploeg de dus technische staf? Of misschien hogerop? Nee, nee dat, kan je, dat kan je echt niet zeggen. Dat kan je echt niet zeggen. Ik bedoel... Ja, soms lopen dingen in het leven niet uh, zoals jij wilt dat ze, dat ze zouden moeten gaan. Maar ja, in mijn geval is dat mijn hele leven al zo. Dus, uh... ja, voor u is het een beetje gek, want u zit hier nou een jaar of tien uit mijn hoofd. Nou ja. Het is eigenlijk alleen maar nog gegaan voor u. Nou, dat is niet waar, want uh, ik weet wel hoe die kwam. Toen uh, uh, was een jaar daarna, moest ik uh, uh, bij het trainingscentrum de bus opvangen. En uh, stonden de supporters daar, omdat ze ontevreden waren, dat was de tijd... Uh, dat Twente 13e, 14e stonden. We verloren bij Sparta. En uh, toen waren hier wel grote problemen. Dus nee, ik moet zeggen dat de eerste anderhalf jaar, uh, twee jaar geen pretje waren. Nee, maar de afgelopen jaren... En bovendien gingen we toen ook nog failliet. En uh, hadden we negatief eigen vermogen, 3,5 miljoen verlies per jaar. Nee. Goed, u heeft de club wel gebracht naar het niveau waar het nu is. Nou, ik denk dat wij dat allemaal bij Twente hebben gedaan. maar U en, heeft er ook een, steentje aan, een behoorlijke steen aan bijgedragen, kunnen we wel stellen. Ja, en, en... maar ja, ook toen zei men, uh, je trekt aan een dood paard. En, uh, ach, je bent met megalomane gekte bezig om, uh, om dit te realiseren wat er nu staat. En uh, ja, en nu loopt het ook uh, iets minder. Maar ik moet zeggen, in de club heerst er volkomen rust. Wij weten, denk ik, precies waar we mee bezig zijn. En uh, dat geeft je een heel goed gevoel. En uh, volgend jaar komt dat allemaal wel echt, echt wel goed hoor. Dat zei FC Twente-voorzitter Joop Munsterman tegen verslaggever Matthijs Westraten. De Nederlandse band Johan met She's Got Away With Men. Als het aan Royston Drenthe ligt, keert hij deze zomer terug bij Feyenoord. Vijf jaar geleden verliet hij de Kuip voor zijn droomtransfer naar Real Madrid. Amper twintig jaar oud was hij toen. Na een paar jaar bij de Koninklijke volgden kortere periodes bij Hercules Alicante en Everton. Zijn Engelse avontuur eindigde toen Drenthe uit de selectie werd gezet, omdat hij een aantal keren te laat kwam. Ondertussen heeft hij zijn oude club Feyenoord goed gevolgd... en de wederopstanding van zijn oude club raakt Drenthe diep. Traan in mijn ogen, ik ben blij. Ik ben hartstikke blij. Ik kan me herinneren, de tijd dat ik wegging bij Feyenoord... dat het uh, bijna niet om aan te zien was. Maar dan toch, je toch, toch blijf je dan liegen tegen jezelf... dat Feyenoord gewoon, dat het altijd goed doet. Terwijl iedereen weet dat ze het op dat moment niet goed doen. En uh, daarom ben ik hartstikke blij voor onze supporters, voor iedereen eromheen. Dat ze sowieso... Door Dick en zijn blijven steunen. En dat is ook de reden dat Feyenoord er bovenop is gekomen. Kijk maar, met een uh, selectie met alleen maar jeugd. Doen we het. Je toch? Ik bedoel van, uh, ik denk dat, dat je daar waardering voor moet hebben. Weet je? En, uh, het zijn jongens die hard gevochten hebben voor hun plaatje. Hard gevochten hebben voor hun status. Hard gevochten hebben voor de naam Feyenoord. Voor het embleem F. Rotterdam 0-10, Alles erop en eraan. Je toch? Jongens die niet uit Rotterdam komen. Die toch het feyenoord gevoel bij elkaar hebben kunnen slepen. Zoals jongens als Gudetti. En zo kan ik er nog een paar op noemen. Maar de echte Rotterdamse jongens die weten waar het voor staat. Weet je? Die weten waar ze moeten vechten. En dat is gewoon standaard. Het enige wat Feyenoord supporters van je willen is gewoon dat je hard werkt. Als het een keer niet gaat, is je maar hard werkt. Dat is geen woorden maar daden. Standaard. Je spreekt met passie over die club. Je bent transfervrijder zou je zeggen. 1 en 1 is 2. Zit er een terugkeer in bij Feyenoord? Hopelijk kunnen we goed praten. En hopelijk dat ik uh, inderdaad volgend jaar gewoon... Uh,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 Misschien bel ik zelf wel. Royston Drenthe wil heel graag terug naar het oude nest. Dat was mijn gesprek met Frank Stout van Radio Rijnmond. Op de dag af is het tien jaar geleden dat Feyenoord als laatste Nederlandse club een Europa Cup won. In de kuip werd de finale met 3-2 gewonnen van Borussia Dortmund, waardoor de UEFA Cup werd veroverd. De voorbereidingen op dat duel werden overschaduwd door de moord op Pim Fortuyn twee dagen daarvoor. Er gingen stemmen op om de wedstrijd niet door te laten gaan. Verslaggever Ragnar Niemeijer kijkt terug... door de ogen van sportjournalist Emil Schelvis... die jaren later de documentaire het laatste gevecht maakte... met de verdette van Feyenoord destijds, Pierre van Hooydonk. En het is gebeurd in Rotterdam! Feyenoord heeft na 28 jaar nu Eva Beker gewonnen. Feyenoord win met 3-2 van de roesja Rusia roesja wordt verslagen in de Rotterdam... Ik had eigenlijk het gevoel dat Feyenoord die wedstrijd niet kon verliezen. Al vrij snel. Ook het feit, uh, ondanks het feit dat, dat, dat Coller op een bepaald moment... Uh, Dortmund weer terug in de wedstrijd bracht. Had ik steeds het gevoel dat Feyenoord uh, mentaal gezien zo sterk was. Uh, met het publiek ook achter zich. Ja, dat ze die wedstrijd niet konden verliezen. En ja, dat dat dan weer op een manier gebeurt... eigenlijk uh, in de grote kracht van, van dat Feyenoord. Penalty van Hoijdonk. Vrije trap van Hooidonk, loopactie Thomasson. Ja, dat paste allemaal perfect. Emiel Schelvis was destijds in mei 2002 43 jaar. Sportverslaggever, kenner van het Italiaanse voetbal. Maar ook geboren en getogen Rotterdammer. en betrokken volger van Feyenoord. NOS journaal Dames en heren, goedenavond. Pim Fortuyn is vanavond rond zes uur in Hilversum op het Mediapark neergeschoten. Volgens ooggetuigen is hij geraakt door zes kogels. Dat meldt Radio 1. Het was op een maandagavond. Ik reed uh, naar een zaalvoetbalwedstrijd toe met Sander de Kramer samen. En het was op de radio. We waren eigenlijk verbijsterd. We konden er niet over uit dat zoiets in Nederland uh, kon gebeuren... Dat is in de wereldgeschiedenis denk je aan Martin Luther King... en John F. Kennedy en die andere Kennedy. Maar natuurlijk kwam die avond ook gelijk ter sprake. Die Weefke-finale. Ja, dat kan bijna niet dat hij doorgaat. Doeman Edwin Zoetebier, Patrick Power, Shinji Ono, de Japanner, Paul Bosveld, John Daal, Thomasson en Pierre van Hooidonk. Allemaal spelers van Feyenoord in 2002. Allemaal verward door de dood op Fortuin. Maar het merendeel van de spelers wil dat de wedstrijd twee dagen later doorgaat. Zeker Pierre van Hooijdonk, de vrije trappenspecialist. Zo dus, goeie, genade. Ho, ho, ho. De volgende ochtend, eh, ja, lul je erover en ga erover. Eh, iedereen, die, die, waar ook jongens, die, die zeiden van, nou, misschien moeten we eh, gaat het wel niet door. Nou, ik was uitverkoren eh, voor de persconferentie met, met Bert van Marwijk. en... Eh, waarin de trainer eigenlijk uh, op de vraag of de wedstrijd door moest gaan, uh, ja, zei van nee, ja, nee, ik vind niet dat hij door moet gaan. Ja, waarop ik daarna eigenlijk gelijk zei van ja, voor mij moet hij wel doorgaan. En misschien egoïstisch gedacht, maar ik zat in een tunnel uh, en zo gefocust op die finale. Voor mij op dat moment bestond er niets belangrijkers dan die finale. Ger van Oudelk oog in oog met Leeman en hij schiet erin! Gespeeld. De Rotterdammers met 11 tegen de Duitsers met 10. Het is 1 tegen 0 in het voordeel van Feyenoord. Wat een geweldig begin voor de Rotterdammers. En, wat ze... en nog blijft het altijd een bizarre gebeurtenis... dat het zo kort op elkaar gewoon zich heeft afgespeeld. Heel veel mensen die eigenlijk niet zoveel met voetballen hadden, vonden... ja, je kan niet voetballen. Maar heel veel Feyenoord supporters die ik tegenkwam hier in de stad... die raakten steeds meer overtuigd van het feit van... we maken er ook een eerbetoon aan Pim Fortuyn van... En uh, Feyenoord is nu zover gekomen, dit gebeurt eigenlijk bijna nooit. We krijgen de, de ultieme kans om, uh, om die wedstrijd te gaan winnen, de finale te gaan winnen, wat, wat uniek zou zijn. Dus in dat opzicht uh, merkt je wel, uh, wel dubbele gevoelens. En ik, ik hoorde zelfs wel links en rechts verhalen van mensen die zeiden: van nou, de druk is eigenlijk ook meteen van Feyenoord af en levert natuurlijk opnieuw de ruimte op voor Van Hooydank... om die bal bij de eerste paal te kullen. Bovendien staat Leeman een meter of twee voor zijn doel. Daar komt Van Hooydank, gaat die bal. En die zit erin. Hij scoort hem weer. Pierre Van Hooydank een 39 minuten voetbal. Zijn tweede van de wedstrijd. De eerste is een penalty, de tweede de vrije trap. En Feyenoord vaart richting de Redenburg. Ja, mijn collega Hugo Borst, die uh, zegt... als je alle wedstrijden analyseert... dan kom je tot de verbijsterende conclusie... dat hij bijna altijd net het setje heeft gegeven. Ik was uitgenodigd... Uh, ik zat in een hele mooie box. Op een van de allermooiste posities. En ik herinner me nog heel goed dat uh, naast mij... Uh, zat een, uh, een, een box helemaal vol met, uh, met sponsors. En een van die sponsors zei... Uh, toen ik zo over, de, over de, de reling een beetje heen hing... tegen een andere... Uh, zeg, die, uh, die mensen in die gele shirts, dat, dat is toch Dortmund, hè? En toen ben ik zo verschrikkelijk kwaad geworden. Dat kan ik je niet beschrijven. Ik heb die man echt uitgescholden. Ongelooflijk. Ik wist dat er inderdaad mensen in slaapzakken hadden gelegen... om een kaartje voor die wedstrijd te bemachtigen. Maar ik denk ook dat de spanning van die dagen er een beetje uitkwam. En die, die Jan Lul wist niet eens wie wie was. Nou, dan denk ik, weet je wel, so demiet erop uit het stadion. Wegwezen, man. Wat doe je hier? Het uitverdediging van Elmander. Dat moet een beslissing zijn om aangesproken. Melo Pereira kijkt op zijn klokje. Feyenoord kwam de Champions League pool die door als derde. En ik heb het uh, niet naar de Corsingel uh, kunnen gaan. Ik als een enorm uh, gemis ervaren. Maar ik kon dat uh, kon ik wel heel erg goed begrijpen. Ik vond dat ook wel terecht. Alleen ja, het is wel iets waar je, waar je, waar je als, als speler uh, van, van droomt ooit te kunnen staan. En Uiteindelijk ja, kan je daar dan toch niet komen. Maar ja, dat is, dat is een gemis. Ik heb nog wel met een paar spelers een afloop herinnering me gesproken over uh, het gebeuren voor uh, Tuin. Ik herinner me nog dat een paar keer zijn naam werd gescandeerd. Na afloop natuurlijk in de stad ook nog wel uh, ook weer bloemen bij het stadhuis werden gelegd. En bedoel, het was ook niet ineens op één één klap vergeten door iedereen. Maar iedereen die wel met, direct met dat elftal te maken had, daar was toch vooral de euforie rond het winnen van, uh, van de Cup. en. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, daar ging, ben ik ook wel in meegegaan... want ik, ik herinner me nog na afloop in de brasserie... dat ik met Van Marwijk stond en dat we elkaar echt even aankeken... en zei van, zou dit dan de laatste grote Europese prijs voor een Nederlandse club zijn? En toen zei Bert Van Marwijk, nou dat zou zomaar kunnen. Dat, dat moet je zeker niet uitsluiten. En ik ben geen pessimist, zei hij, maar dat zou zomaar kunnen. En dat laatste is nu tien jaar later nog steeds het geval. Het bijzondere historische verhaal van de UEFA Cup overwinning van Feyenoord. Op 81-jarige leeftijd is in een verzorgingstehuis in zijn woonplaats rode oud-FC Groningen-voorzitter Renze de Vries overleden. Als voormalig varkenshandelaar was hij van 1976 tot 1989 bestuurslid bij FC Groningen. Van 1980 tot 1989 was hij de voorzitter. Renze de Vries liet Groningen uitgroeien tot een topploeg in Nederland die opvallende successen boekte in Europa. Tegen internationale maakte Groningen diepe indruk. McDonald besprongen door en daar is Fandi met de kans en het is 2-0. Het is onvoorstelbaar. Fandi Ahmed. Sinds enige dagen, terwijl Senga staat te kijken, de meest populaire speler van Groningen. En van Tichelen, voor hem is het mooi, hij staat aan de basis. Kolovati legt de bal pand klaar voor Fandi en die tikt 1 minuut voor tijd. Groningen op 2-0 en dat is eventjes heel wat lekkerder met die wedstrijd in Bari over 14 dagen nog voor de boel. Even ten Napel deed het verslag toen ook al, in 1983. Het zal een van de hoogtepunten zijn geweest... van uh, toenmalig voorzitter Renze de Vries. Ik praat erover met voetbalverslaggever Henk Kok... die sinds jaren dag FC Groningen uh, nauwgezet volgt. Henk, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat was Renze de Vries voor een type voorzitter? Ja, Renze was een prototype van een trend. Renze was Renze... En uh, Rensen was zeer begaan met, uh, met FC Groningen. Hij heeft uh, Groningen uh, groot gemaakt in de jaren uh, 83. Dat was de eerste Europese wedstrijd uh, van FC Groningen. Legendarische wedstrijd, uh, Evert zei het al, uh, 2-0. Ze verloren trouwens in Bari. In Timilaan was gestraft door UEFA. Hij moest om spelen in Zuid-Italië, in Bari. Verloren ze daar met, met, met 5-1. Maar Rens was een hele aparte voorzitter. Hij heeft ook deel uitgemaakt van het sectiebestuur betaald voetbal. Had daar het Nederlands elftal. Let wel, het Nederlands Elftal onder zijn hoede. En dat voor een eenvoudige varkensboer uit, uh, uit Roden. En hij wilde van, uh, van uh, FC Groningen een klein beetje het Ajax van het noorden maken. En uh, ja, daar heeft hij ook een klein beetje met uh, vuur gespeeld van. Uh, Renze en de toenmalige trainer Theo Verlangen in een later stadium, Han Berger... die haalden spelers van naam en faam naar FC Groningen. Als ik een paar mag even mag noemen... Adrie van Teggen is gekomen, Bud Brokken is gekomen... Eikelkamp is gekomen, John de Wolf is gekomen... Henny Meijer en zo kan ik nog wel een paar spelers opnoemen... Jurid Koolhoff schiet nog nog te binnen. Dus FC Groningen is door Rens de Vries op de kaart gezet. En Rens de Vries heeft zichzelf op de kaart gezet. Ja, en laten we eerst even het sportieve deel dan maar verder bij de kop pakken... Voordat we naar de de zwarte bladzijde gaan, want die was er ook. Ja. Als je naar die sportieve kant kijkt, heeft hij zijn droom kunnen realiseren? Ja, dat vind ik eerlijk gezegd uh, wel. Van de, het was een hoogtepunt, ik kan me dat heel goed herinneren. Die, die wedstrijd uh, tegen Atletico en uh, tegen Intimilaan. Ze hebben van Atletico Madrid hebben ze in die periode met, met een fameuze voorzitter, ook een hele bekende naam, Jesus Gil, net zo bekend als bijna Rens de Vries in Europa. Hm. Nou ja, daar hebben ze twee keer van, uh, van gewonnen, dus ze hebben Atletico Madrid uitgeschakeld. en Atletico Madrid was in, in die tijd toch geen, geen kleine ploegen... Ik herinner me bijvoorbeeld uh, Landaburu op het middenveld, uh, Prieto, Marina, Hugo Sanchez. Hele goede spits waar uh, Walter Waldenbosch toen de tijd uh, uh, ja, vechten mee leverde. Het was gewoon bloed aan de paal in die ontmoetingen. Ja, uh, dan gaan we naar die, uh, de andere kant van de ja. medaille. Ja. Toen ging het ja. mis in 1989, een inval van de FIAT. Ja. Uh, laten we even luisteren. Frits Barend sprak na die inval met Renze de Vries. Mm -hmm. En dat klonk als volgt. Uh, vanochtend, dat is het nieuws, is de Fiat bij u binnengevallen. Bij FC Groningen ook. Hoe kwamen ze hier bij u binnen? Normaal, normaal door de voordeur. Ze hebben hem keurig aangebeld en we hebben ze keurig binnengelaten. Schrok u? Nee, ik schrik niet zo wel. En met hoeveel waren ze? Zeven man. Zeven man? Zeven man, ja. En toen zijn ze uw hele huis gaan doorzoeken? Ze hebben alles, hebben doorzocht met een aantal mensen. en... Uh... Ze hebben een gedeelte van de administratie, ze van mij meegenomen... van mijn eigen administratie dan, en van FC Groningen heb ik hier uiteraard niet. En uh, dat heb, krijgen we dan over enkele dagen, denk ik, terug. En bij FC Groningen waren ze op hetzelfde moment binnengevallen? Ja. En bij nog meer bestuursleden? Bij nog twee bestuursleden zijn ze ook geweest. Dus ik neem aan dat het uh, helemaal gecoördineerd was... en dat het overal op hetzelfde tijdstip is gebeurd. En uh, u sliep nog? Ik lag nog op bedje. Ja. Ja, klinkt redelijk nonchalant, Henk. Wat was het verhaal? Ja, er is een geweldige schaduwkant en er heeft ook een einde gemaakt... aan de bestuursloopbaan van Rens de Vries bij FC Groningen. Ik kan me nog heel goed herinneren, ik kwam terug van een of andere schaatswedstrijd... in Noorwegen, dacht ik. Het was januari 1989. En ik zong me wel gezegd een hoedje. Er waren natuurlijk wel meer zwartgeldaffaires in die periode... in betaalde voetbal in Nederland... Maar januari 1989 heeft die inval uh, plaatsgevonden. Uh, Rens de Vries, ja, die had wel wat trucjes geleerd natuurlijk. Van, hij kwam in aanraking met, via het seksbestuur betaald voetbal... met, uh, ja, ook met mensen van Ajax en met andere uh, clubbestuurders. En uh, het was niet ongebruikelijk dat er toen de tijd tekengelden werden betaald. En van die tekengelden werd natuurlijk uh, geen belasting gegeven. En uh, ja, daar is, uh, uh, nou, dus heeft een hele lange nasleep uh, gehad... van diverse spelers die zijn toen ook, uh, hebben zich moeten verantwoorden. ...bij de Fiskers. Niet, niet alles is naar buiten gekomen... ...maar uh, sommige spelers hebben ook nog iets moeten betalen aan de Fiskers. En uh, een paar weken daarna... ...in februari 1989... ...toen, uh, toen heeft uh, Rens de Vries zijn uh, functie neergelegd. Het is een rechtszaak geworden... En ik moet wel zeggen, uh, er zijn maar een paar bestuursleden in Nederland, en dat zijn de bestuursleden van FC Groningen, die zijn toen de tijd uh, veroordeeld. Rens de Vries die werd afhankelijk tot tien maanden gevangenisstraf veroordeeld. Ja. Dat werd uiteindelijk teruggebracht tot uh, acht maanden. Hij heeft ook uh, vier, vijf dagen vastgezeten in een gevangenis in Heer Hugo Waard. Maar er waren invloedrijke mensen binnen het bestuur van FC Groningen en binnen de medische staf van FC Groningen die goede relaties hadden met een psychiater die daar, uh, ja, zeg maar, uh, enigszins de baas was over die medische staf bij die gevangenis in heer Waard. En uh, toen heeft, uh, met name de medische staf van FC Groningen, het voor elkaar gekregen dat uh, Rensen na vier à vijf dagen weer werd vrijgelaten in heer en uh, dat u vervolgens gratie kreeg van de koningin. Uh, altijd is betreurenswaardig gebleven dat die andere twee bestuursleden, ik zal ze niet meer bij maan noemen want het is een beetje te lang geleden, dat die andere twee bestuursleden hun straf wel hebben moeten uitzitten. Dat, uh, dat, dat is wel spijtig. Ja. Renze was. Buitengewoon populair, dat wil ik er nog even aan, aan toevoegen. Hij is toen teruggetreden als voorzitter... en heeft liefst 7000 brieven als steunbetuiging gekregen in, in Roden. Hoe nou. moeten wij hem uh, ons nu uiteindelijk herinneren? Als de man van die zwarte bladzijde... of toch voornamelijk als de man die FC Groningen voor even groot maakte? Ja, voor even uh, groot gemaakt. FC Groningen heeft uh, daarna ook nog wel een paar aardige seizoenen uh, gepresteerd. In 1991 zijn ze nog derde geworden in de, in de competitie. Dat was de beste prestatie die FC Groningen ooit heeft geleverd. Maar Rens de Vries was een hele bijzondere man. Uh, hij sprak uh, geen woord over de grens. Uh, hij was ook niet zo buitengewoon uh, taalvaardig. En je kon ontzettend, ontzettend met hem lachen. Omdat hij zich nog wel eens vergist in bepaalde uitdrukkingen. Ik kan me heel goed herinneren toen in 1989 die uh, inval heeft plaatsgevonden van de Fiat. En uh, FC Groningen een, een enkele tijden daarna op het randje van een faillissement uh, zweefde dat hij toen de legendarische woorden sprak... ja, jongens, het zwaard van Damaskus hangt boven ons. Het zwaard van Damascus. Van Damocles had hij nog nooit gehoord, maar wel van het zwaard van Damascus. En uh, ja, je sprak zo ook wel eens met, met, met Renze... en uh, ik kan me ook eens een keer herinneren dat, dat een goede vriend van hem... die lag in het ziekenhuis. En uh, Ik vroeg hem toen de tijd van uh, Renze, hoe, hoe, gaat het met, hoe gaat het met jouw vriend? Nou, jong, nou, jong, niet al te best... Ik zeg, hoezo? Nou, hij ligt op de fancy-fair afdeling van het Martini ziekenhuis <laughs> in Groningen. Ja, intensive care was ook een beetje te moeilijk voor, uh, voor Renze. Ja. En we waren eens een keer in, uh, in Duitsland en toen werd hem wat gevraagd. wat hem werd wat gevraagd, dat weet ik niet meer precies. Maar hij antwoordde wel met de woorden: jawohl. <laughs> maar iedereen, ja, ja, en dat iedereen, was ook Renze. Dat en, was ook Renze. Renze was Renze. Henk Kok over Renze de Vries, die is overleden op 81-jarige leeftijd. Henk, dankjewel. Uit de gloriejaren van FC Groningen, 1982. See you tonight van Tower. Morgen beginnen in China de wereldkampioenschappen... boksen voor vrouwen. Nederland heeft drie deelnemers... waarvan Maricella de Jong en Noeska Fontijn de bekendste zijn. Zij streden tegen elkaar om een startbewijs... in de Olympische klasse tot 75 kilogram. Toen bleek dat het een... Onbegonnen zaak was, trok de jong zich terug om verder te gaan in haar oude vertrouwde categorie tot 69 kilogram. Daarin werd ze vorig jaar Europees kampioen, maar deze gewichtsklasse staat deze zomer niet op het programma op de Spelen in Londen. Geen spelen dus voor haar. De pijn werd verzacht toen ze kreeg te horen dat ze in haar klasse de nieuwe nummer 1 was op de wereldranglijst. En dat is een unicum voor het Nederlandse boksen. Vooruitblikkend op het WK sprak Floris van Horen met Maricelle de Jong over die eervolle positie. Eerst uh, wist ik het zelf helemaal niet. Uh, totdat ik uh, op Facebook uh, een, uh, ja, op mijn Facebookpagina een plaatje kreeg uh, te zien. dat ik nummer 1 ben. En uh, ja, ik uh, ja, ben er best wel trots op dat ik uh, als eerste de Nederlandse uh, bokser op nummer 1 uh, weer langer staat. Dus uh, het doet me toch wel goed. Was het ook een stukje genoegdoening na de tegenvallig richting de Olympische Spelen? Het is voor mij een stuk uh, waardering dat ik toch uh, na al die uh, jaren van arbeid... dat het toch uh, natuurlijk ook uh, beloond wordt met de Europese kampioenschap... met de gouden medaille en nu ook uh, op de wederlanglijst. Dus ja, het, ik zie het meer als een beloning en natuurlijk ook nog wel een extra stimulans... om uh, het waar te kunnen maken om het uh, zo hoog te houden dan op, op, op deze WK. Ja, maar Je bent hier als bokser in de klas tot 69 kilogram. Je had hier willen zijn in de categorie tot 75, de Olympische klasse... Is dat uit je hoofd verdwenen die tegenvaller? Ja, uiteindelijk, natuurlijk, uh, het is best wel uh, heel erg jammer natuurlijk. Ik ben teleurgesteld hoe het gegaan is. Maar uiteindelijk weet je toch wel dat het, uh, ja, dat het lastig zou zijn om de situatie wat er omheen uh, heeft gehangen. Maar uh, ja, in die drie maanden was het eigenlijk te kort om wat te kunnen laten zien en bewijzen dat ik wel in de 75 kan. En met één toernooi heb ik me toch goed bewezen. Maar je verloor je droom. Dat is wel waar, ja. En uh, maar je wist al van, van tevoren al vorig jaar al dat het een beetje tegen heeft gezeten. Dus uh, ja, dat had ik, al, had, dat had ik al eigenlijk al een beetje een, een muurtje om me heen uh, gebouwd. En het enige wat ik kon doen is natuurlijk uh, ja, alleen maar goed kunnen presteren. En uh, ja, helaas is de situatie anders uh, gelopen. Ben je er op een of andere manier sterker door geworden? Ja, want... Ik zeg wel vaker van uh, door tegenslagen. Um, je krijgt ook wel klappen, maar het maakt me ook wel weer sterker om het tegendeel te bewijzen. Ik heb dat natuurlijk meegemaakt met een jaartje ook een uitlag vanwege mijn schouder. Dat niemand me zeg maar, ook al ziet te veel had. Maar later uh, ontbewijzen dat het er wel goed kan, maakt me alleen maar sterker. Dus nu wil ik het ook zo bewijzen dat ik gewoon ook een waardig wereldkampioen ben op de WK. Wordt dit jouw laatste grote toernooi? Het uh, ja, wereldkampioenschap is natuurlijk uh, na de Olympische Spelen natuurlijk wel een van de grootste toernooien van boksen. Uh, ik denk het dan wel. Ik hoop natuurlijk wel uh, dat, ik daar, dat ik nog uh, tot hoe uh, lang ik nog blijf boksen nog een paar toernooien kan, kan doen. Een paar wedstrijden in ieder geval zeker. Ik moet er nog uh, een paar wedstrijden. En dan uh, heb ik nummer 100 in mijn boekje. En dat vind ik ook wel zo'n mijlpijl. En dat wil ik echt zeker weten gaan halen. Ik wil echt uh, de honderdste partij in mijn boekje hebben. En ik hoop dat ik dat ook kan gaan halen. Ja, wat is voor jou als vrouw een gevecht tegen de klok, hè? Ja, eigenlijk dan wel. Het was zeg maar de volste regels dat je tot en met je 35e uh, wedstrijd mag boksen. Uh, maar uh, na de spelen uh, gaan ze de regels met veranderen en dat je ook tot en met je 40e mag boksen. Maar uh, ja, zover kijk ik nog niet. Ik uh, wil me gefocust op, uh, op dit toernooi en. Uh, dan mijn 100 gaan halen en er nog veel van genieten van het boksen. En uh, ja, zo goed mogelijk uh, presteren en dan. Uh, de passie en uh, ervaring door kunnen geven. Maar die verlenging van de leeftijd, daar ga je ik van nou, ja. daar zitten vier jaar in. Klopt ja, en uh, ik heb ook anderen gehoord van uh, als voorbeeld dat uh, Bartveld kan natuurlijk ook, uh, en ik weet niet welke andere sport dan ook, even een jaartje of, of, of misschien twee jaar heeft uit gegaan uitgegaan zijn. En er komen meer klassen natuurlijk bij de ja. Olympische Spelen in Rio. Daarom, en we weten nog niet van welke klassen het zijn, maar ja, ze hadden gezegd van joh wat het zou toch mooi zijn als je dan eventjes even een jaartje of twee jaartje op je maatschappelijke carrière focust en dat je dan zeg maar weer terugkomt in je eigen klasse. Dus ja, zal eens even van denk maar even over na. En uh, ja, dat ga ik wel doen, maar ja, ik kijk wel eerst even, ik doe wel stap voor stap. Wel. Maar is het realistisch, Rio? Ja, weet ik niet. Ik moet gewoon eens even kijken van hoe ik het nou doe en uh, de aankomende jaar of jaren, en uh, dan zie ik het allemaal. Zover kijk ik niet vooruit. Al dus, Maricella, de jong die aan het WK meedoet, net als Noeska Fontijn. En de derde Nederlandse deelnemer is Jessica Belder. Zij komt uit in de klasse tot 60 kilo, een categorie die ook op het Olympisch programma staat. Voor wie het nog niet wist, deze week is de week van het sportboek. Uitgevers en schrijvers hebben de handen ineengeslagen... en proberen met allerlei activiteiten het sportboek... onder de aandacht van het publiek te brengen. Gisteravond was de aftrap met de bekendmaking van de winnaar... van de Nico Scheepmaker Beker. De prijs voor het beste sportboek van afgelopen jaar. Gio Lippers was erbij en sprak met een oud-gediende. De, de nestor van het Nederlandse sportboek. Hoe serieus is het sportboek geworden? Ik kan het als volgt analyseren eigenlijk. De sport is natuurlijk van grote historische waarde zo langzamerhand geworden. Het is veel belangrijker dan ooit. De commercie heeft de vat op gekregen, maar daardoor wordt er mee geschiedenis geschreven aan de geschiedenis van Nederland. Dat betekent automatisch dat daar meer verhalen boven water komen. Maar nu wordt het eindelijk eens een keer vastgelegd ook. Uh, uitgevers hebben dat ook ingezien. Het wordt vastgelegd, de sportgeschiedenis van Nederland wordt... door die grote schade aan goede schrijvers die er, die er zijn... wordt die sportgeschiedenis vastgelegd. En dat is een, een, een week van het sportboek waard eigenlijk... ja, dat moet, ieder jaar moet dat terugkomen. En misschien is dat een inspiratiebron om uh, nog meer mensen... en zeker meer uitgevers... Uh, er toe te doen overgaan om sportboeken uit te geven en mensen om het te kopen. Peter Ouwerkerk, die alle genomineerde boeken gelezen heeft behalve één. Ja, Menno de Golan heb ik niet gelezen vanwege mijn eeuwige antipathie. Het uh, boek over Kruif? Op één jaar na. Uh, maar goed, in Rotterdam niet... kun je dat boek niet lezen. <laughs> nee. Absoluut. Ik heb daar echt mijn bekomst van gehad. De Koep van Kruif dus, een van de boeken op de shortlist. Toevalligerwijs slaat Maarten Spanjer een bruggetje tussen de week van het Sportboek en het orakel uit Barcelona. Over Kruif en het lezen van boeken. Ja, dus schoon me net een anekdote spontaan te binnen. De naam viel al Johan Kruif. <lacht> Ik herinner me dat Lies Bouwman hem in de vorige eeuw, ver in de vorige eeuw, uitnodigd om als uh, hoofdgast te zijn bij haar prachtige programma De Stoel, en toen vroeg ze, meneer Kruijf, leest u wel eens? En Johan zei, ja zeker. En wat is dan het laatste boek wat u heeft gelezen? En Johan zei, klop eens op een deur. En iets van twintig jaar later was Johan weer te gast bij uh, Mies Bouwman. En Mies Bouwman vroeg weer, wat is het laatste boek wat je hebt gelezen? En toen zei Kruijf, u raadt het al. Klopping op een deur. Ik nou, vond dat wel een leuke gelegenheid om deze anekdote te vermelden. Naast het boek over de Koep van Kruis zijn er nog vier genomineerden: Slipstroom, een boek over de geschiedenis van het schrijven en het wielrennen van Arthur van der Boogaat. Nog een wielerboek, Het feest van list en bedrog, geschreven door Herman Chevrolet. En de Sportkanon, de sportgeschiedenis van Nederland, geschreven door Bart Jungman en de redactie van de Volkskrant. Maar. De winnaar van de Nico Scheepmakerbeker is Everstein, bokser en herenkapper. Het verhaal van de Rotterdamse bokser Cor Everstein, die in het begin van de jaren 80 op jonge leeftijd overleed. Het boek is geschreven door Karel van Hees, die in dat verre verleden de bokser als fotograaf volgde. En nu dus is uitgeroepen tot de schrijver van het beste sportboek van het afgelopen jaar. Nou, dat, wil ik, uh, dat weet ik niet of het terecht is, maar ik vind het al helemaal... Uh boven dat het gewonnen heeft tussen al die andere ongelooflijke uh, prachtige boeken die hier uh, gemaakt zijn. Maar ja, ik denk dat het als, het, als het heeft gewonnen, dan heeft het denk ik gewonnen doordat ik denk dat er een aantal uh, snaren zijn geraakt. Die misschien wel uh, tegen het echte leven aanlopen. En dat hebben we ook geprobeerd om te laten zien dat het een man was van vlees en bloed. En, en met een ongelooflijke power en die tegelijkertijd ook... Uh, ja, tegen, tegen zijn onvermogen aanliep en, en, dan, en wat doe je daar dan vervolgens mee in het leven, weet je wel? En het is heel herkenbaar, want ik denk dat jij ook wel eens een ochtend hebt, dat je denkt van Jezus, wat moet ik en uh, is dit het leven en uh, is dit het? En uh, ja, als Cor dat had, dan stapelde zich dat op en dan kon hij verschrikkelijk somber worden en dan... Is het een droevig boek, is het een droevig verhaal, ook door het vroege einde natuurlijk, hij is vroeg overleden. Het is een, uh, een boek... Uh, wat denk ik waar je erg, waar je ongelooflijk veel humor in zit. Maar als hij somber was, dan was hij ook heel erg somber. Zag hij geen uitweg. En misschien is dat wel toch ook uiteindelijk de reden dat hij op zijn 33ste, gewoon van de ene dag op de andere, wat niemand had verwacht, er niet meer was. En daar hebben we een boek over willen maken. Peggy Everstein, de dochter van de bokser en de herenkapper, zit in de zaal. Dat moet wat zijn. Uh, 29 jaar na de dood van je vader, een boek met zijn levensverhaal. Ik vind het geweldig. en Nu die je gewonnen heeft, helemaal natuurlijk. Ik denk dat mijn vader heel erg trots was geweest. Maar is het een mooi document ook? Ja, en uh, nu zie je gewoon, ik heb door alle interviews met mensen... en uh, ik, ken ik mijn vader misschien wel beter dan heel veel andere mensen... waarvan de vader nog leeft. I picture something, it's beautiful.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 joy it brings. En dat klonk als het einde van de Freedom Song van zijn nieuwe album Jason Rez. Heel Bilbao gelooft in het ultieme voetbalsprookje. In de puur Spaanse Europa League finale staat Atletico de Bilbao... tegenover Atletico Madrid morgenavond in Boekarest. Een club uit het Baskenland, Bilbao dus, wil de eerste Europese titel... in de 114-jarige clubgeschiedenis binnenhalen. Ik praat erover met Edwin Winkels, onze correspondent in Spanje. Edwin, goedenavond. Goedenavond, Dennis. Is dit het verhaal van hoe een kleine club uiteindelijk groot is geworden in Europa? We zijn ooit wel kampioen in Spanje geweest, maar buiten, buiten uh, het Baskeland eigenlijk. Je zegt het is puur Spaanse finale, zo beschouwen zij het niet. Het is een finale tussen het Baskeland en Spanje. Hm. Uh, zij houden de eer hoog uh, van het Baskeland. En ja, het, is, uh, het heeft zo en zo lang geduurd. Een ploeg die, die altijd, die, die, die 114 jaar... ...altijd op de spelers uit het eigen Baskeland heeft uh, vertrouwd. Nooit geaccepteerd dat de spelers van buiten het Baskeland... ...of die niet bij de club waren opgeleid... ...dat die voor de eerste helft ook konden spelen. Ja, met, met die filosofie zo ver te komen in een seizoen... Uh, ...ook dat nog ze zeggen dat ze echt elke wedstrijd hebben genoten... ...want ze, ze, ze hebben gespeeld tegen Manchester in dan leidt het Schalke. Sporting Lissabon hebben ze allemaal verslagen. Ze zeggen, dit is een sprookje, maar dat moet inderdaad in, in Boekarest morgen voltooid worden. Hoe krijgen ze het voor elkaar dan? Zijn ze zo getalenteerd daar in het Baskeland? Is het mazzel? Wat is het? Nee, altijd. Baskeland heeft altijd heel veel goede voetballers gehad. Ooit het, het Barcelona van Johan Cruyff, het dreamteam werd gebouwd rond rond Baskische voetballers. Beggy Bakero, Alex Alexanko. Uh, en, en ook nu uh, enkele van die spelers Jorente uh, Monijijn, Javi Martinez, die, die zullen met Spanje naar het EK meegaan. Ze hebben altijd eh, ongelofelijke talenten. Maar ja, omdat ze nooit buitenlandse sterren wilden, was het ook heel moeilijk om in Europa en ook, ook in Spanje verder te komen. Maar uh, het talent is er altijd geweest en nu verenigd met, uh, met, met de coach Marcelo Bielsa Argentijn uh, Loco, de gek, die een, een tactisch brein is waarop bijvoorbeeld uh, Guardiola van, van Barcelona zich heeft uh, geïnspireerd. Ja, dat allemaal samen valt val, val goed dit seizoen. Ja, zo goed zelfs dat ze dus die Europese finale spelen, de finale van de Europa League, tegen een ploeg die ze goed kennen, Atletico Madrid. Hoe ziet men de kansen daar voor Bilbao? Door het vertoonde spel al staat in de competitie uh, Madrid, Atletico Madrid ietsje voor. Uh, in Europa heeft, heeft Atletico Bilbao toch, toch veel beter en mooier gespeeld dan, uh, dan Atletico Madrid. Uh, ze hebben er zelf ook heel veel vertrouwen in. Uh, zeg wel, Atletico Madrid heeft de ervaring. Twee jaar geleden wonnen zij de Europa League al, al eens tegen Fulham in Hamburg. Uh, maar met een volledig ander team. Dus, de, dus geen van de elf spelers die, die toen speelden, doen, uh, doen morgenavond mee bij Atletico Madrid. Ja. Dus ervaring is het eigenlijk tussen aanhalingstekens. En Bilbao is, is volledig overtuigd. En, en ze zijn zo bezeten van. van... Van deze prijs, die, voor die Atletico Madrid heeft in de geschiedenis al dingen gewonnen. Die spelers van, van Bilbao uh, gaan er echt uh, ongetwijfeld, zoals de anderen ook, 100% voor. Maar uh, zij zien zichzelf ook wel als, als de betere ploeg. Ja, en is dat vanaf de andere kant bekeken dan ook zo? Atletico Madrid, jij zei het al, die twee jaar geleden de Europa League nog wonnen. Maar toen met Aguero en met Forlan bijvoorbeeld. Hoe zien zij dat? Zijn zij voor zichzelf de favoriet? Ja, ze hebben, ze hebben wat onregelmatiger gespeeld. Al, al hebben ze in Spanje nog kans om zich voor de Champions League te, te plaatsen. Ze staan vijfde. Uh, dus ze hebben nog een klein kansje om vierde te worden. Uh, ze zijn wat wisselvalliger geweest. Ze hebben wat meer moeite gehad. We hebben Valencia uitgeschakeld in de halve finales. Dat is toch een oppepper. Ze zijn fantastische spelers. Bijna allemaal buitenlanders, dat wel. De grote mannen. Falcao uit Colombia. Diego uit Brazilië. Een eigen talent, Adrian, die, die, die misschien uh, uh, ook naar de EK gaat. Zij uh, zeggen ook van, ja, we, we moeten wel heel diep gaan om dit bielbouw te verslaan. De competitie hebben ze allebei gewonnen, thuis uh, van, van de ander. Dus is de stand eigenlijk gelijk. Maar uh, ja, ze zien zich ook als een ploeg die, die zeker zo'n finale kan winnen. Ja, dat is uh, de wedstrijd van morgen. Er speelt wat meer voetbalnieuws nog in Spanje. Misschien wel het overschaduwende voetbalnieuws voor dit moment. Dat Puyol niet mee kan naar het EK. Nee, dat is zeker. Hij... Uh... Hij heeft gisteravond eh, bondscoach Del Boske gebeld dat hij last heeft van, van zijn rechterknie. Zaterdag moet hij een kijkoperatie ondergaan. Een kijkoperatie betekent sowieso zes weken buitenspel. Dan is hij absoluut niet op tijd om op 10 juni met Spanje tegen Italië te debuteren op het EK... Het is eigenlijk, denkt iedereen, het, het definitieve afscheid van, van Puyol, van de Spaanse selectie. Hij wilde eigenlijk al afscheid nemen na, na, de, na het gewonnen wereldkampioenschap. Toen heeft uh, Del Boscom nog overtuigd, blijf alsjeblieft, je bent heel erg belangrijk. Het is een man met, uh, met 99, Interlands voor Spanje, de tweede aanvoerder, na Casillas. Maar het is duidelijk dat Spanje het in de verdediging en, en vooral in de kleedkamer het zonder Puyol moet doen. Ja, en schrikken ze daar heel erg van? Ze hebben daar meer goede spelers. Ja, ongetwijfeld. Maar ja, het was toch eens... Echt elke bondscoach vertrouwde volledig op hem. Het is, het is een man die altijd voorgaat voor, voor in de strijd. En uh, het, het zal wel een tegenvallen zijn. Er zijn andere, ploegen, uh, andere spelers die, uh, die daar kunnen spelen. Iedereen zegt van Ramos van Real Madrid, die wel centraal in de verdediging gaat spelen. Maar, maar Puyol is Puyol. Het is echt een symbool geweest, ook voor de andere Spaanse spelers. Ze missen ook al, al Mia uh, in de spits. Uh, toch ook een van de sterren van het, van het WK en vooral het WK uh, het EK daarvoor. Is dat definitief? Gaat hij niet mee? Del Bosque zei vanochtend in een interview op de radio dat het heel erg moeilijk is om, om Bia mee te nemen. Die brak zijn uh, scheenbeen eind vorig jaar. Hij heeft nog geen enkele wedstrijd, nog geen minuut met Barcelona gespeeld. Zal dat ook niet doen. Hij zei dat het is heel moeilijk is om voetballer mee te nemen die echt nog helemaal niet heeft gespeeld. Hij zegt ik neem me liever niet mee dan dat ik hem op het EK alle wedstrijden op de bank laat zitten. Dus Bia zal er ook niet bij zijn. Edwin Winkels vanuit Spanje, dankjewel.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 Michael Kiwanuka met I'm Getting Ready. Michael Phelps is bijna ready. Hij wil na de Olympische Spelen van Londen deze zomer zijn zwemcarrière beëindigen. Hij debuteerde bij de Spelen van Sydney in 2000 en won tot nu toe 14 keer Olympisch goud. Phelps wil gaan reizen voor zijn plezier en niet meer voor de sport. Zo zei hij in het Amerikaanse programma 60 Minutes. Ik heb al kunnen gaan naar these geweldige steden in mijn haven't En ik heb see niet kunnen zien. Ik zie het hotel en I see the pool. Dat is het. Ik ga gewoon gaan en doen wat ik wil. Het is iets nieuws. En de 26-jarige Phelps sluit een comeback uit. Na Londen is het voor hem definitief voorbij, zo zegt hij. Trainer Frans Adelaar heeft amper een maand na zijn aanstelling als trainer van MSK Zilina zijn eerste prijs gewonnen in Slowakije. Hij versloeg in de bekerfinale met zijn ploeg Seneca. Met 3-2 in de verlenging. Dan nog een uitslag uit Engeland: Liverpool, Chelsea. En de competitie werd 4-1 voor Liverpool. En Chelsea is daarmee kansloos geworden voor Champions League voetbal. En moet dus hopen op winst in de de finale binnenkort tegen Bayern München. We zijn er morgen weer, ook dan vanaf 10 uur. Fijne avond nog. New York, op Radio 1. Yeah, I'm Theodor Holman op zoek naar het New York-gevoel. De muziek, de films...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 Dit is Radio 1.